Uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De Indiaanse politie heeft vijf mensen gearresteerd... na de vuurwerkramp van gisteren bij een tempel in de stad Kolam. Wie het zijn is niet bekend. Wel zei de politie eerder dat ze op zoek is... naar 15 bestuursleden van de tempel. Onderzocht wordt of ze kunnen worden aangeklaagd voor dood door schuld. Tijdens een religieus festival... explodeerde een opslagplaats voor vuurwerk bij de tempel... nadat er vonken van een vuurwerkshow waren terechtgekomen... Het dodental is inmiddels opgelopen naar zeker 110. ABN AMRO helpt klanten om te verhullen dat ze eigenaar zijn... van een bedrijf in een belastingparadijs zoals de Britse Maagdeneilanden. Dat schrijven Trouw en het FD op basis van de Panama Papers. Wat de bank doet is niet verboden, maar wel opmerkelijk. Zeker omdat ABN AMRO grotendeels in handen is van de staat. Minister Dijsselbloem streeft juist naar meer openheid rond aandeelhouders. Het staakt het vuren in Jemen dat gisteravond laat inging lijkt voorlopig stand te houden. Er zijn wel gevechten gemeld, maar niet tussen de groeperingen die met het bestand hebben ingestemd. Het is de bedoeling dat er volgende week in Kuwait wordt gesproken over vrede. In Jemen wordt al ruim een jaar gevochten. Door het geweld zijn 6000 doden gevallen en 2 miljoen mensen op de vlucht geslagen. De bevolking lijdt zwaar onder de gevechten. Er is een groot tekort aan voedsel, water, medicijnen en brandstof. Een hoge Noord-Koreaanse militair is overgelopen naar Zuid-Korea. Het gaat om een kolonel van de militaire inlichtingendienst van het land. Sinds in 1953 met een wapenstilstand de Koreaanse oorlog eindigde... zijn bijna 30.000 mensen overgelopen naar Zuid-Korea. Maar dat iemand met zo'n hoge rang overloopt, dat gebeurt niet vaak. Zuid-Korea heeft geen details bekendgemaakt... over de identiteit van de overgelopen spion of het motief. Het weer wordt een zonnige dag vandaag. Vanavond is er kans op een onweersbui in het zuidwesten. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen is het wisselvallig met buien. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nog 28 files op de snelwegen. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. Daar springt de A1 bovenuit richting Amsterdam tussen Naarden en Diemen. 14 kilometer, een half uur extra. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Iepenburg en Leidschendam 5 kilometer. 20 minuten meer, ook 20 minuten vertraging. Op de A6 bij Almere richting Amsterdam voor het knooppunt Muidenberg staat 8 kilometer. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen de knooppunten Vels en Batuverdorp 7 kilometer, een kwartier vertraging. En op de A10 West richting Den Haag tussen het Koenplein en Slotervaart 7 kilometer langzaam rijden. A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Utrecht-Noord 9. En op de A28 richting Utrecht staat de Amersfoort-Vathorst 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Oh, mm -hmm. Zandvoort op zaterdag. The Last Frequencies hoor je met Are You With Me. Zes over drie, fijn dat jullie met ons zijn. En uh, Ja, twee deur, daarin uh, hebben we onder meer de volgende onderwerpen. Om uh, half vier is er de evenementagenda... en we gaan proberen de winnaar van het aardappelschillen naar de studio te krijgen. Dat zou mooi zijn. Ja, dat is, ik ben natuurlijk wel benieuwd of, uh, of we straks Duits moeten praten. Jawohl. Vorig jaar waren de plaatsen 1, 2 en 3... Dus er zitten zet Duitse toeristen die zijn. Ja. Dus de kans is groot, uh, Cor. Ja, mijn Duits is uh, niet zo zeer goed. Nou, uh. we gaan het uh, klein horen. Uh. Ja, nou <laughs> verder hebben we nog wat uh, leuke nieuwsberichten. En we proberen even contact te krijgen met Ben Zonneveld, ook van ZFM. En die heeft vorige, jaar, uh, vorige week heeft meegedaan aan, uh, aan de jurering van het makreelroken bij het Beach Club 5. Maar er is wat verwarring over, want ja, je hebt natuurlijk ook makreelroken. En dat is het open makreelroken, dat heeft Ben ja, zo, op het, het uh, Raadhuisplein. Ja, maar er is ook van de Zandvoortse Zeevisvereniging is er ook makreelroken. Nou, daar gaan we nog even proberen te praten met uh, Ben Zanderveld... hoe dat voorlopig is en wie er gewonnen heeft. Oké, okay, we houden het in de gaten en uiteraard ook... Uh, AFC tegen de Veteranen 1. Even kijken wat die gouden oude hier allemaal vanmiddag gaan doen. You like a swing on a star? Waaronder deze die je juist hoorde. Dat was here for You. Vim brengt het laatste nieuws altijd als eerste. Dan gaan we het eerst even hebben over de veteranen. heen. Om drie uur is die wedstrijd in Amsterdam begonnen tegen AFC. En ze staan inmiddels al 1-0 achter. Dus dat gaat niet echt helemaal geweldig daar. Maar ik heb ook ander nieuws uh, gehoord. Er is een geboortegolf in Zandvoort. Ja, Ja. Dat, ja dat, dat, zo dat, dat, zijn we weer tekeer gegaan of niet? Nee, nee oh. het, is, het gaat over beestjes en diertjes en zo. Nou, er is een geboortegolf in Centerparks Zandvoort. Vorig jaar had Centerparks in Zandvoort een unicum... met de geboorte van een geitenvierling. Nou, dit jaar zal dat niet gebeuren... maar drie schapen hebben inmiddels een lammetje geworpen. Het eerste lammetje van het jaar zag op vrijdag 1 april. Dat is geen grap, om 7 uur ochtends het levenslicht... Twee anderen volgden spoedig. En in totaal werden er dit jaar zes schapendrachtig. De kinderboerderij is niet al te groot... en daarom is er besloten het ene jaar de schapen te laten dekken... en het andere jaar de geitjes. Vanwege de geldige, uh, geldende Q-koortsregels... moeten bezoekers wachten met aaien tot het laatste lammetje is geworpen. Uh, onze CFM-medewerker Daniel Lefferts, die daar werkt... die heeft uh, aangegeven dat ze geen namen hebben voor de dieren die dus nu geboren zijn, want daar luisteren schapen niet naar. Geitjes luisteren wel naar hun naam. En voer is alleen toegestaan door de medewerkers. De kinderboerderij wordt gerund door vier vaste medewerkers... en twee weekendhulpen. En het was een jubileumgif van de gemeente Zandvoort in 2000. Het park werd in 1989 geopend als Grandorado Zandvoort. En behalve schapen en geitjes wonen er ook konijnen, cavia's, ganzen, kippen en een varkentje. Als de lammetjes wat groter zijn geworden... dan worden ze uitgezet over de andere vestigingen van Centerparks. Nou, verder hebben we nog wat, uh, wat ander leuk nieuws. Dan moet ik even kijken waar ik dat had. Ja, dat is een, uh, een, een, een... Als u wat ruimte heeft in huis en hart... en niet afhankelijk bent van een vakantie in het zomerseizoen... denkt u dan eens na om een kind via Europa kinderhulp uit te nodigen thuis. Geef een kind een onvergetelijke vakantie... waarin ze even op adem kunnen komen van de grote mensenproblemen... waarmee ze thuis moeten opgroeien verslaving, schuldenproblematiek, krappe behuizing... de zorg voor jonge kinderen of een zieke ouder. Nou, als u wat informatie daarover wilt hebben... kunt u eerst even kijken op de website www.europakinderhulp.nl. Of u kunt bellen met Gert Paul, die daarover gaat. Die woont hier vlakbij, niet in Zandvoort, maar in Haarlem. Dat is 023-527-2560. Nog een keertje zeggen, Gert Paul, 023-527-2560. Oké, okay, dankjewel, Cor. En uh, zodanig gaan we Alex even bellen van, uh, van het plein. Ah. En dan krijgen we te horen wie vandaag gewonnen heeft. Ik ben en, heel erg benieuwd. Ik hoop een zandvoort. Ja, ik ook. Maar ja. Ik geen duister praten? <laughs> nee, zo dadelijk uh, hebben we Alex uh, daarover aan de telefoon. Doen we na deze mooie single van Lucas Graham? Hier is Seven Years. One seven years old. My mama told me: go make yourself some friends or you'll be lonely. Yeah, once I was seven years old It was a big, big world But we thought we were bigger Pushing each other to the limits We were learning quicker By 11, smoking herb and drinking burning liquor Never rich, so we were out to make that steady figure Once I was 11 years old My daddy told me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 Voor. de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 Van Lucas Graham en Seven Years. Ja, zullen we eens even, koor naar het plein toe gaan? Het plein uh, in, uh, in Zalvoort, op het plein. En dat ja? heet het plein. Ja, goedemiddag, uh, Alex, welkom. Goedemiddag, hier Alexander Slag, hi. Hey Alexander, Hallo goedemiddag. Dan. Joh, wat een geweldige middag weer, hè, voor jullie. Wat een evenement. Het is weer klaar. Het zit, er op. het zit er weer op. Uh, we zijn aan het opruimen en nu gratis friet aan het uitdelen. Dus als iemand nog in de buurt is en die luistert... kom in de rij staan en pak een patatje. En ja. rij even langs de Tolweg 10A. Ja, maar ook groot <laughs> gezin is patat. <laughs> heel goed, uh, Alex. Nou, we, zijn natuurlijk, ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het uh, vanmiddag allemaal verlopen het is, is. Het is om uh, 12 uur begonnen, als ik dat uh, goed ja, om 12 heb. 12 uur was uh, de aanvang, maar uh, de, dat was een beetje verwarring. Om 2 uur is was de start. Maar vanaf 12 uur was de inschrijving, om 2 uur was de start op 10 over 2. En uh, je moest zoveel zo mogelijk aardappels uh, schoonschillen eigenlijk in een emmer. En uh, degene die het meeste had, die had gewonnen. En Alex, waren en... er ook uh, Duitse toeristen bij deze keer? Er waren weer Duitse toeristen en uh, ze hadden nu niet gewonnen. Ah, <laughs> eindelijk. Ik zat me al een beetje zorgen te maken dat als we een interview zouden doen met de winnaar... dat ze ja. die Duits moesten spreken ja. <laughs> ja. <laughs> maar dat is dus okay. niet zo. Is het de Zandvoortse? Het is een uh, Zandvoorter, hij is wel weg nu al, hij heeft een fiets gewonnen, dus hij is weggepietst. En het was Armando, die heeft voor de derde keer gewonnen. Ah, kijk, dat horen we heel graag, dat het een Zandvoorter is die gewonnen heeft, is ja, ook. hoort het. Ja. Dit is de vijfde keer dat je dat uh, organiseert. Dit was de vijfde keer en uh, we zijn nu al wat plannen aan het maken voor volgend jaar. Maar het was wel echt een groot succes, heel veel omstanders. En uh, het, was, het was echt een geweldig succes weer. Om even terug te blikken, hoe ben je er eigenlijk op gekomen om dit te organiseren? Want het is natuurlijk uh, vijf jaar geleden, ja, je moet ermee beginnen, een nieuw evenement. En, en had ja. je een, veel inschrijvers de eerste keer? Nou, we hadden 18 jaar geleden dat we de zaak begonnen. Uh, snackbar het Plein dachten we, we willen graag een wedstrijd houden. Maar dat is niet meer met de tijd om, uh, om met voedselwedstrijden uh, te gaan doen, qua uh, eten dan. En uh, daarom uh, hebben we gedacht, omdat we verse patat hebben we laten we iets doen met, uh, met aardappelschillen. En toen hadden we met de 50-plus dag uh, de vrouwen van de Wurf uh, uh, laten zitten. En die gingen uh, een beetje schillen. En toen kwamen we eigenlijk op het idee van kom, we gaan een, een wedstrijd houden. Ja, en de aantallen inschrijvers die worden ieder jaar hoger? Ja, nou ja, we hebben, de, uh, we hebben één keer uh, iets van rond de 70 gehad. En we zitten nu elke keer rond uh, tussen de 50 en de 60. Oh, dat is dan uh, best wel veel mensen die daar uh, komen. En ze komen uit het hele land al, of...? Ja, er komen best wel wat mensen, Er waren dus ook wat Duitsers en Engelsen die deden mee. Maar veel mensen die hebben het toch gisteren op RTV Nederland Holland gezien en uh, in de kranten. En uh, je hebt heel veel toeschouwers. Ik denk dat er uh, een mannetje of uh, ja, vier, vier, drie, vierhonderd onderomheen stonden. Maar je moet het toch uh, naar die tafel toe krijgen en dat is toch wel lastig. Maar uh, we hadden, we hadden, we hadden ja, genoeg deelnemers. En hoeveel uh, kilo had de winnaar geschild? 8,2 kilo. 8,2. 8,2. Mooi. In 10 minuten. Ja, dat is wel 10 snel. minuten. En uh, was, de, was het het Rode Kruis? Uh, moest hij nog wat uh, rondjes verzorgen of viel het allemaal mee? Tien ja, wonden. Tien wonden waren er. Tien wonden, ja. Scherpe mesjes. Hè. Ja, <laughs> Alex. Uh, ruim 8 kilo dus uh, geschild door uh, de zandvoorter uh, Armando. En uh, hoeveel uh, is er in totaal uh, doorheen gejast... Uh, nou, ik zal je eigenlijk vertellen, ik heb het nog niet bij elkaar opgeteld. Daar ben ik eigenlijk, uh, we zijn er eigenlijk nog wel mee bezig. Uh, maar ja, rekenen uit, gemiddeld uh, rond uh, 5, 6 kilo de man, 51 deelnemers. Oh, Oké. Okay. Ja, dus, je komt gauw op uh, 3,50. Uh, ja, Ah, je bent wel de hele middag aan het bakken dus. We zijn de hele middag aan het bakken en we hebben al heel veel uitgedeeld, ja. Ja, ja nou mocht er iemand luisteren, dan, uh, dan kan hij zich melden bij Alex Slag... om even een gezinspak patat op te om die naar de studio te brengen. Ja, heel goed. Ja, jongens, sorry. <laughs> ja, nou, dat maakt niet uit, joh. Ik, uh, okay. ik vind het wel hartstikke leuk dat, er, uh, dat het allemaal zo gelopen is. Ja. En uh, volgend jaar ah, willen ja. we. Sorry? Volgende tweetje van mij. Dus als jullie uh, volgende keer zijn dan. Uh, ik zal het onthouden. Nou, ja, dankjewel. Dankjewel. <laughs> dankjewel. Uh, Alexander, Armando uh, nummer 1. De nummer 2 en nummer 3. Zijn die ook bekend bij je? Ja, uh, ik heb het. Sorry hoor, het lijstje eventjes uh, van de 2 en 3 even niet bij me, maar. Uh, het was, de tweede prijs was ook een uh, Zandvoorts uh, jongen. Uh, ik, ben even zijn, uh, me, ik ben even zijn naam kwijt. Die gaat bij, uh, aan de overkant eten bij uh, Rabbel. En we hadden nog een uh, derde prijs. Dat was een, uh, een dame. En die komt bij mij eten met vijf of zo. Kijk, dat is leuk. Volg dus, volgend jaar weer? Volgend jaar weer. Ja, met een andere opstelling. Dus ik uh, hoop dat het gaat lukken. We willen graag het wereldrecord uh, verbeteren. En dat is eigenlijk... Uh, of. Misschien met deelnemers of met uh, kilo's. Oké, okay, andere opstelling. Moet ik dan uh, denken aan een andere plek? Of uh, gewoon een nee, andere nee, manier nee. Van, uh, van, uh, van het kampioenschap? Andere manier denk ik... Uh, dat, ja, ik weet het, weet het niet. We zijn uh, flink aan het over dat nadenken... En, uh... Weet je, zo kom je weer op ideeën. Ik, het kampioenschap zelf zo vind ik erg leuk om te doen. Dus ik denk dat het wel blijft. Maar misschien met een eh, pot op weekend eh, in Zandvoort... waar we, uh, uh, uh, ja, of we mogen naar een evenement doen wat we willen. Misschien is het wel leuk om daar uh, op door te gaan. Ja, ja. is dit nou het uh, Open Zandvoorts uh, uh, kampioenschap of het uh, Nederlands kampioenschap? Je kan het eigenlijk alle twee wel zeggen, want we, zijn, uh, we hebben alle, de, na alle namen vastgelegd. En uh, we doen nu uh, uh, Zandpoorts maar uh, ja, je kan het ook als Nederland zien. Dan heb je straks nog een heleboel ruimte nodig. Uh, ik zie al de hele kerkstraat nee, helemaal vol staan met tafels. De met mensen. Ja. omhoog, ja. ja. <laughs> en dan is het door naar de zee, ja. strand. Nee hoor, dat gaat, het was echt, was echt leuk zo. En, uh, je komt weer op nieuwe ideeën en uh, de wedstrijd was gewoon echt uh, top zo. Ja. Een fantastisch evenement weer uh, georganiseerd door het plein. Jullie zijn altijd actief. En dat jij goed toe. Uh, we, zijn nu, uh, we zijn nu genomineerd voor onderneming van Noord-Holland. En het actieve wat we doen uh, is toch wel uh, ja, met de ondernemers samen iets doen. Of uh, uh, ja, vrijwilligers in het zonnetje zetten. Of uh, uh, weet je, de wandelvierdaagse, de, de zwemvierdaagse. Mensen daar uh, in, in een broodje te, ja, te sponsoren, zeg maar. Nou, ik vind het uh, erg leuk dat jullie daarvoor uh, genomineerd zijn. Dat hebben jullie ook zeker verdiend. Want okay. jullie hebben dat plein toch wel een... Er uh, wordt wel eens negatief gesproken over het uh, patatplein. Maar jullie maken er gewoon wel iets heel leuks van. Het is wel zo dat het ook echt leuk is. Ja, ja dat is wel uh, de bedoeling. Je zit met uh, veel concurrenten in het dorp. En uh, je moet toch uitstralen naar iets, uh, naar iets positiefs. En uh, je moet het met z'n allen kunnen doen. En uh, je moet je hoofd boven water halen en daardoor uh, ja, doe je dit soort dingen. En dan uh, doe je ook wel eens uh, ja, wat, uh, wat jij ja, met die 50 Plus-dag. En uh, je moet je het zelf een beetje uh, laten zien eigenlijk. Ja. En uh, we proberen dat zo goed mogelijk te doen. Zeg maar met... zo, de, de concurrentie houdt je wakker. Concurrentie houdt me wakker, ja, ook in heel Nederland. Nou, ik denk en, uh, het meer voor de andere mensen die uh, jullie concurrenten zijn. Oh, ja, ja, ja. We wachten dus op ja. andere evenementen die hun dan gaan ontplooien. Ik denk het niet, maar we zullen het zien. Dank, ja, dankjewel Alexander in deze drukke middag dat je toch even tijd voor ons vrij hebt gemaakt. Super, ja, jullie hartstikke bedankt voor jullie tijd. En uh, hartstikke goed weer uh, dat jullie daarin uh, meedoen. Uh, Dank je Graag gedaan en we houden jullie in de gaten, hè. Big Brothers watching you. Yes. Oké, okay, Alexander, fijne zaterdag verder. Doe. hoi, hoi. Dankjewel. Hoi, hoi. Dat was Alexander's Slag van het Plein en de winnaar is Armando. Namens CFM ook van harte gefeliciteerd. Ik trek je dichterbij, want jij lacht me toe.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 Het zag mijn naam. schillen hè, van die aardappels in tien uh, minuten tijd. En dan niet drie vingers tijd. Nee, maar we hadden wel tien gewonnen. <laughs> ja. Ah, licht gewonnen hoor. viel best mee. Ik. We hebben het over het uh, Nationaal Kampioenschap. Aardappelschillen schillen vanmiddag in Sanford. Om twee uur was de wedstrijd. Tot tien over twee is juist hoor van uh, Alexander Slag... Een Zandvoorter heeft gewonnen. En daar zijn we natuurlijk weer uh, mega trots op. Eindelijk. Armando, uh, nogmaals uh, namens CFM ook van harte gefeliciteerd. Je mag je een jaar lang de kampioen uit Zandvoort noemen. Ja, weggefietst op de fiets. Ja, hij is meteen weggefietst op de fiets. Ja. <laughs> en gelijk heeft hij de fiets als hoofdprijs uh, uh, voor uh, dit uh, evenement. Of evenement gesproken. Ja. Het is tijd voor de evenementagenda. De evenementagenda, jawel. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 april brengt Toneelvereniging Wim Hilde. Weer een onvervalste en echte klucht met de naam Deze Vrouw is Uw Man. Vrijdag en zaterdag bent u vanaf half acht van harte welkom in Theater de Krocht. Het stuk begint om kwart over acht. Entreekaarten zijn slechts 7,50 euro... en zijn vanaf 7 april in de voorverkoop verkrijgbaar... bij Bruna Balkanen aan de Grote Krocht. Mocht er nog kaarten niet verkocht zijn... dan zijn die op de avond zelf aan de deur van Theater de Krocht te koop. Ook in Theater de Krocht is uh, Yes. In dit geval met Cor Bakker op 10 april is dat van half drie tot en met half vijf. De kosten daarvan zijn 15 euro. En Cor Bakker die speelt natuurlijk de piano. Ja. Want we kennen natuurlijk Cor Bakker allemaal. Weet je nog waarvan? Ja, van, uh, van dat hij de boot op gaat. Ja, Paul de Leeuw. En Paul de Leeuw natuurlijk, ja. Het. Nou, pianist Cor Bakker die hoeft eigenlijk geen verdere introductie. Maar ja, we vertellen het ons even wat leuks, wat nog niet iedereen weet... In 1984 studeerde hij cum laude af aan het Conservatorium van Amsterdam. Na zijn studie studeerde hij bij de fameuze Amerikaanse jazzguru Claire Fischer. Nou, via de tv-programma's bepaalde leefgouroeven hij landelijke bekendheid. Een bepaalde leeuw, die waren altijd een beetje de maling, hè? dat weet je dan wel. Ja, dat wel grappig. Nou, daarna volgden vele theatertoernooien met talloze artiesten van naam en diverse tv-programma's. Onder ook zijn eigen naam, waaronder dan inderdaad Corbakker op de boot. Op 10 april zal Corbakker. Ja, een beetje raar om niet naar een koord zo te, voor te lezen. Hij heet zelf ook koor. Ja. Nou, hardkoor dus Ja, hardcore. <laughs> op 10 april zal Koor zich uh, laten horen als de weergeloze jazzpianist die hij altijd is gebleven. En de eigen composities van Koor staan dan ook op het programma. Nou, na afloop kun je lekker blijven mee eten. Dat is ook heel populair daar. En de tafels die worden steeds langer in de krocht. En voor 14,50 euro kunt u genieten van een koud buffet, inclusief een dessert. Kijk eens aan. En uh, ja, dat is uh, dus allemaal morgen in uh, gebouw De Krocht hier in Zandvoort. Met een mooie akoestiek natuurlijk. En ja, dat... uh, gewoon een uh, geweldig gebouw. Uh. Ja, dat... Morgen vanaf half drie, Cor Bakker dus. En ja, heb ik vanmorgen heb ik even naar uh, Goedemorgen Zandvoort... Uh, naar onze collega's geluisterd. Kom nou een keer echt op tijd, hè. Want het begint echt om half drie. Niet dat je nog om uh, één voor half drie nog even rappen een kaartje moet gaan kopen. Geen Zandvoorts kwartiertje. Nee, dat Zandvoorts kwartiertje dat is heel verstorend... voor mensen die dan in de zaal zitten te luisteren naar het concert. En dan uh, kunnen de, kan er gezegd worden van... ja, u moet even wachten tot pauze. <laughs> Precies. Nou. Weet je wat ook nog een leuke is trouwens? Uh, onze collega Ruud Jansen... die was tien jaar geleden bij koor op de boot. Oh. Ja. Hebben we dan nog... Je nog... Gewoon, uh, ja, op YouTube uh, kan je het uh, nakijken. Oh, dat ga ik Ja, moet je doen. Ja, dat is wel. leuk. Ja. Verder hebben we op 13 april uh, weer peuterbieb van uh, 10 tot 11 en alle peuters verzamelen. De Peuterbiep is in april met uitzondering van Koningsdag in de Bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld en natuurlijk heel veel voorgelezen. De peuter, uh, woensdag 13 en 20 april zijn de peuters in hun grootouders of oppassen welkom in de Bibliotheek Zandvoort. Louis Davids 1 te Zandvoort en de toegang is gratis. begint dus om 10 uur, niet om kwart over 10. Oké, okay, dankjewel. Verder hebben we op 16 april een stormloop. Dat was uh, dat, dat, dat ik toevallig. Uh, Stormloop-obstakelrun. Dat is op 16 april 2016 op het circuitpark Zandvoort. Je ploegt jezelf een weg door diepe grindbakken... klimt over metershoge obstakels... baat door modderige vennetjes... en schouwt zandzakken over mulle paden. Mag ik even een rondje overslaan? Ik uh, word moeilijk <laughs> als ik het lees. Over het circuit en door de duinen. Stormloop laat je niet met rust. Elke 300 meter weer staat er een nieuwe uitdaging voor je klaar. Kortom, de ultieme stormbaan waarvan je spieren gaan branden en je hart sneller gaat kloppen. Met na afloop een finishparty, kijk, dat vind ik dan leuk, voor jou en je vrienden. Kies jouw afstand en zorg ervoor dat je in vorm bent. De website is www.stormloop.nl en de kosten zijn 35 euro. Dan hebben we nog op 17 april een open dag op de golfbaan. En tijdens de open dag kunt u golven in de duiden van Zondvoort. U bent vanaf half twee welkom en om twee uur start de, start de clinic en de mogelijkheden tot het lopen van een aantal holes. De golfclinic is voor de beginners en u wordt geïnformeerd over het golven in het algemeen... en u gaat aan de slag met een professional. Onder zijn begeleiding kunt u kennis maken met de basisvaardigheden van de golfsport. Aansluitend kunt u meedoen aan de putwedstrijd. En de gevorderde die kan dan ook nog meedoen en die kan op de open dag gratis een aantal holes lopen... Iedereen is welkom en de toegang is gratis, heb ik voor zover begrepen. Ja, dat Mooi. Is ook nog, ja. En aanmelden kunt u doen door een e-mail te sturen naar zonderland.nl. De open dag is dus op 17 april van half 2 tot en met half 4. Open golf Zandvoort op de Duintjesweg, Duintjesveldweg nummer 3. Nou, en dan hebben we nog, uh, eigenlijk dat hebben we al behandeld, vintage Zandvoort hè. Ja, volgende week, volgende week. Ja, ja dat is uh, 15 april en 17 april. Zal ik het even nog een keer voorlezen? Ja, ja. De vierde editie staat in de startblokken op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 april. Het staat in het teken van de Volkswagen en het heet Vintage het Zandvoort. Het event is voor velen van ons het begin van het seizoen. De afgelopen drie jaren hebben wij weer met veel plezier kunnen houden... op het terrein van Camping de Branding. Maar helaas is dit nu te klein geworden voor het event. En moeten wij uitwijken naar een andere locatie. Deze is gevonden en met goed overleg tussen de organisatie en de gemeente Zandvoort... is gekozen voor parkeerterrein Zuid de Zandvoort. Bezoek aan het evenement is helemaal gratis. Kijk, dat is mooi. En uh, ruim 400 deelnemers worden verwacht, Cor. Dat is wel veel, hè? Dat is heel veel. Heel veel. Heel veel mooie auto's ook, hoor. Ja, nou, ik denk dat fotografen daar altijd weer uh, hele leuke plaatjes gaan maken. Nou, aansluitend is natuurlijk ook de kofferbakmarkt daar. En uh, On Air Events, die, uh, die, daar, daar kan je dus op inschrijven. Voor 15 euro uh, mag u meedoen om spulletjes te verkopen op de kofferbakmarkt. U kunt daarvoor bellen naar uh, 06-1942-7070. Of een mailtje sturen naar info onair eventsnl en u heeft al een kraam voor 15 euro. Oké, okay, dankjewel Cor, dat was hem, de evenementagenda bij CFM. Heb jij hem trouwens al op je telefoon, de CFM-app? Ja, ik heb hem. Ja, hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store... en zelfs ook in de Windows Store. Dus download hem nu, onze eigen CFM-app. Hij is handig, want je ontvangt de laatste nieuwtjes. Je kan trouwens die... Voor sommige vervelende pushberichten kan je aan- of uitzetten. Dus dat, oh. uh, dat kan je gewoon uh, zelf bepalen. Evenementen kan je volgen, je kan uh, de sportberichten volgen... live luisteren naar CFM en nog veel en veel meer. Dus download hem nu in de diverse stores, de ZFM Zandvoort-app. Hij is gratis uh, beschikbaar voor je en ook daar staan dus de evenementen op. Want daar wilde ik even naartoe. Hier is Shepherds.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 en Riding on the Train. Ja, eens even kijken hoor. Want als het goed is hebben we Ben Sonneveld uh, aan de telefoon. Goedemiddag Ben, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Heb je nog een beetje genoten van het uh, aardappelschillen? Ja, het aardappelschillen is natuurlijk uh, net afgerond. We hebben de prijsuitreiking gedaan. Jullie hebben minoem al gesproken, heb ik begrepen. Nou, we hadden Alex uh, Alexander in de uitzending. Uh, en uh, Armando uh, heeft gewonnen. Armando uh, Lelf. Die heeft voor de tweede keer gewonnen. Hij heeft uh, twee jaar geleden ook al gewonnen. Ja, en ben, weet jij ook wie de tweede en de derde prijs hebben uh, uh, weggesleept? Ja, alleen wij weten geen achternaam. Dus uh, Juliet uit, uit Hoorn is derde geworden met 7,6 kilo. En uh, Leon, dat is een die is uh, tweede geworden met 7,8 kilo. Kijk, dat zijn de leuke dingen dat Zandvoorters winnen. Hè? Zo wordt het ook. Die score moet je een keer meedoen. Ja, nou ja, dat kan niet hè, dat moest aan de uitzending toe. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, wat... gewoon een dagje vrij nemen, hoor, dat kan het wel. Ja, toch? dat kan, ja. dat kan. Maar waar we je even voor belden, Ben, dat was uh, over vorige week. Uh, vorige week was er makreelroken en er was wat verwarring over, had ik begrepen. Want, uh, Atos, bij mij, want je hebt namelijk het open makreelroken en je hebt het makreelroken bij de Zandvoortse zeevisvereniging. Ja, daar is wel een beetje verwarring over. Zo stond het ook in de krant. Maar daar stond bij dat het, sport van, het is voor de competitie open kampioenschap. Nou, dat is een beetje uh, mis. Het is zo dat de uh, visvereniging onderling een aantal rookpartijen organiseert. Want uh, ze vinden het erg leuk om te roken. He, heet dat en, zo? Rookpartijen? Ja, één dus, keer bij het Wapen, één keer bij uh, de nautiek, één keer bij uh, noem maar op. Ze worden overal gevraagd tegenwoordig. Ja. En eigenlijk willen ze daar een competitie. Van maken, maar het los van het Open Zandvoort Makreel-Rookkampioenschap, uh, wat gehouden wordt op 20 augustus op het Raadhuisplein. Dat is een, een losstaande wedstrijd. Okay. Uh, deze wedstrijd was puur uh, alleen voor de Visclub Zandvoort. Nou, dit is dan uh, bij deze even rechtgezet dat dat dus niet zo is zoals het in de krant stond, maar dat ja. is iets anders in elkaar stak. En de Zandvoortse Zeevisvereniging, uh, ja, daar is natuurlijk nu een rookpartij geweest, en wie heeft daar gewonnen? Uh, tot grote hilariteit uh, iemand die pas begonnen is met roken. Dat is Tom Gozens. Dat is ook nog even de voorzitter van de Zandvoorsje Visclub. Uh, dus, uh, er werd al een beetje naar de keurmeesters gekeken van hoe kent dit zo. Uh, daarbij vooropgesteld dat alles op nummer gaat. Dus wij weten niet welk, uh, welke persoon er achter het nummertje zit. Ah, dat is wel slim gedaan. Ja, er wordt van iedereen een makreel ingenomen die wordt door een onpartijdig persoon op een lijstje gezet. En de keurmeesters waren Tom de Rode en ik krijgen 12 bordjes met de nummer 1 tot 12. Er gaan er 7 af op zicht. En bijvoorbeeld er komt veel vet uit of er is de deuk in. Die gaan aan de kant. En daarna blijven de vijf over, die uh, worden nogmaals uh, de buitenkant bekeken dan gaat hij open. En dan wordt er gekeken hoe de binnenkant eruit ziet. En dan van elke makreel pak je een, een stukje uh, vis van hetzelfde plaatje af. Dus een stukje van de achterkant, een stukje van de voorkant. Dat je van alles dezelfde een stukje proeft. Nou, dan wordt hij geproefd. En, uh, hij moet goed in de mond liggen. En dan ga je weer schuiven, bordje naar links, bordje naar rechts. En uiteindelijk wint het bordje wat het meeste rechts ligt. Dan krijgen wij van diezelfde onpartijdige persoon het lijstje. En dan kunnen wij er een naam achter zetten. Oh. Een mooie job, Pin. Uh, hey. ja. Ja. ja? Ja? Je moet eens meekomen doen. Dus. Heel goed, ja. Ja, zeker. Ik wil ook op keurmeester worden. Ja? ja. Ik ben een grote makreel. Maar ja, als, als jullie gaan keurmeesteren, dan houden bij één makreel op. Want die wordt dan helemaal opgegeten. En dat is ook niet de bedoeling. Nee, dat, dat denk ik ook, Pin. Een beetje naspoelen met bier en zo. <laughs> Dus uh, zo zit het een beetje in elkaar kort. Ja, nou, in ieder geval... Uh, dat is in ieder geval leuk om te weten. Een um, rookpartij, dat is gedaan met makreel. Ja, nou, uh, de, de wedstrijd gaat over makreel. Ja. En als uh, goed jurylid ga ik altijd van tevoren even kijken. En dan uh, kijk ik in alle rooktonnen. Nou, ik ben Haring tegengekomen. Ik ben Forel tegengekomen. En mind you, ik ben ook Paardenworst tegengekomen. Paardenworst. Het zit van alles in die ton. <laughs> Het zit van alles in. Geweldig. Geen, uh, geen hertenworst of zo. Hertenboutje. <laughs> nee, die heb ik nog niet gevonden. Nou. Nou, in ieder geval, de volgende uh, rookpartij die is dan 20 augustus, als ik me het goed herinner. 20 augustus is het Open Zandvoorts Kampioenschap Macreelrook op het Radersplein. En hoeveel deelnemers hebben daar zich al voor ingeschreven? Nou, de hele Zandvoortskampioenschap wil zich inschrijven. Dat zijn er 14, maar het is een open inschrijving en wij willen eigenlijk niet meer dan 25, 27, max 30... En uh, Noordwijkers, Katwijkers, mensen uit Heiloo en zelfs jonge rokers uit Arnhem staan al op de lijst. Dus uh, we moeten eens kijken wie er allemaal mee mag doen. Geweldig, het is weer helemaal in, hè, dat roken, Ben? Ja, het is, uh, het is echt een hype aan het worden. Er zijn zelfs uh, uh, rookpotjes, uh, nou, moet je daar noemen, die kan je gewoon in de tuin zetten. En dan kan je de tien of er salm in doen, en dan is je die vol. Uh, als je mensen spreekt die voorbij komen, ja, ik heb ook zo'n ding in de tuin, weet je wel. Dus het ja, leeft echt. En is het nou uh, ook een beetje populair uh, in gebieden waar veel mensen wonen? Ja. Ja, ik hoor, je, kan, uh, je hoeft niet uh, echt een, een, een, een geur eromheen te, te creëren. Er zijn potjes die doen het netjes dicht. De, de, de authentieke staan natuurlijk op een gegeven moment de hele middag uh, open. Want je moet roken en drogen. En als je er honderd magreven in hebt, ja, dan wordt het wat anders als je er vier in hebt natuurlijk. Ja, ja. ja. En uh, de truc is dan dat je, uh, als het goed is, eikenhout krullen moet gebruiken om te roken. Klopt dat? Nou ja, dat is, dat is de basis. En elke roker heeft dan zijn eigen specialiteit. Uh, dat heet ook mot en, en hout. En dat kan je mixen, dus er mag zoveel van dit, zoveel van dat. En dan hebben ze vaak ook nog een eigen uh, soort uh, ja, saus... waar die eerst nog doorheen moet en dan gaat hij in, in de ton. Dus uh, er zijn rokersgeheimen. Oké, okay. nou die rokersgeheimen gaan we natuurlijk niet verklappen. Nou, ik, ik zelfs ik krijg ze niet. <laughs> maar je rookt ook zelf? Nee, nee, nee, nee. Ik, euh, ik organiseer en eet. Je ja, eet. Nou, dat je niet roker was, dat wist wel. <laughs> ja, eigenlijk. <laughs> <laughs> dank je wel, Cor. Hé, <laughs> hey, Ben, dank je wel voor de toelichting en een hele fijne zaterdag verder. Ja, dank je wel, jullie ook, hè. En succes bij de eerstvolgende rookpartij waar geen brandweer bij nodig is. Nee, dat hoop ik ook niet. <laughs> Nee, oké. Okay. Dank je wel, Ben Sonneveld. Hoi. Heel leuk, plezier. Tot ziens.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 Like him and ye. I'm like, boys, run that back. Goddamn, you fine, but can you play that sax? Met a smart ass dude, Mr. Know It All. Think you got floored down to the formula. I'm like, boys, run that back. Pick a big IQ, but can you play that sax? Baby, baby, I've been.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 Ja, dat was allemaal weer kort. Het uh, ene laatste plaatje nu de uur twee vliegt voorbij, hè? Weer uh, twee uur om, joh. Joh, niet geloven. Joh, de Play That Sex van DJ Rian. Jawel. We gaan op naar het nieuws en weer van uh, vier uur. En dan gaan we straks luisteren om kwart voor vijf. Naar het uh, eigen gedicht van Cor Draaier. Ja. Oh, ik ben zo benieuwd, Cor. Nou, ik zal het uh, met veel plezier voorlezen. Nou, ik ben heel benieuwd. Onder meer ook het uh, dier van de week en uh, andere items. En we houden de voetbalwedstrijd van de veteranen 1 in de gaten. We spellen vandaag uit in Amsterdam, maar daar staat het 1 tegen 0. Dus werk aan de winkel voor die heren.